Wij beginnen de les 225 van de Zorger. Pagina Kuf 1, 1171. bovenaan de regel 1 van de tekst van de Zorger zelf. Ot Kuf ein Bet 172 Begin de beshaata de barnash naim Ruche we parcha mine punt Begin de beshaata de barnash naim Omdat in de tijd wanneer de mens slaapt Ruche Parcha mine, zijn Ruach, zijn geest, uh, vervliegt van hem. Letterlijk. De regel 1 na de punt. U bashaat, de Ruche Parcha Menei, Misaba zamin. Visharia yadavi, we asir, drie, levra bagu balone tila, punt. Uwashatat, twee, en op het moment, of in de tijd, de ruha parchemine, wanneer de geest vervliegt van hem, mesaba zamen dan, de onreine geest doet zich, voor, doet zich aan hem voor. We schar en rust op zijn handen. Om Messiah beloon en maakt hen onrein. We asirdrie levargha bagu balonetjila en het is verboden om... Daarmee zijn zegening uit te spreken zonder netjila, zonder het wassen van de handen. Drie, na de punt. Wegite ma, i ha beyama, de loon naim, de lo parach vier mine. Velo shar Ruha Misaba ruchha al lebed ha-kiseh, lo velo faifi yikara batoraha afilu milah hada. Ad de yehase da ad de yisache yadave Kijk wat hij zegt ons. We hebben thema, en, en, en, zou je, en zou je willen zeggen, indien het zo is, in indien het zo is, hebben ja maar de loon aan hem dan op de dagen waar hij, wanneer hij niet slaapt. Let op. Dus wanneer de mensen niet slaapt, let, laten we zeggen dat iemand op, op een, bal, een balde nacht niet slaapt. Uh, doet iets anders, een uh, huis opruimen, van alles, of geen slaap heeft. Hij slaapt niet, hij, fall, hij viel niet in slaap, s'nachts, want we hebben geleerd, zoals de zoger ons vertelt, wanneer de mens slaapt, dan gaat zijn ziel van hem, de uh, geest van hem, uh, vervliegt, dus gaat, uh, ver, verlaat zijn lichaam. Maar als een mens niet slaapt, s'nachts, wat het er dan met hem, mag hij dan wel misschien, zegening uitspreken, zonder handen te wassen, dan de zoger zegt ons, weet hij maar, en zou hij zeggen, hoog die het zo is, hebben jammer de loon aan hem, dan op de dagen, wanneer hij niet slaapt, we lopen, waarom en zijn geest verlaat hem niet, dus of, of vervliegt van hem niet. Dus, vier, we alle roeg me Dan zou uh, de onreine geest nie, op hen niet rusten. Dat zou je kunnen zeggen, dan, we gaan, maar het is natuurlijk niet zo, we gaan eile betakisee. Maar wanneer de mens... Komt in het toilet, looiwarrecht, en dus maakt gebruik van het toilet. Duidelijk, zelfs als hij niet slaapt, s'nachts, in de nacht, op een bepaalde dag, in een bepaalde eetmaal, dan slaapt hij niet. Dan al wanneer hij dan binnenkomt in het, in, toal, in het toilet, let op wat hij ons nu vertelt. Looiwarrecht, Laat hem niet zegening uitspreken. En laat hem niet uh, lezen in de Torah zelfs een woord. vijf je zag je daven voor alvorens hij zijn handen gewassen heeft. Zie je? Hoe dat zit in elkaar. Punt wij te ma begin de maloch laхим maloch laхим zes inon laho hi hu bma itkallo itka it gitlahlachu maar we in we te ma een zou je zehen of de wel of met met een komen van begin nou kijk aangezien zijn handen niet vies zijn, want hij had, uh, hij is niet, gesla hij had niet geslapen, dan zijn handen, daar, daar zijn handen niet vies zijn, dan is het niet zo, want bij mij is het lach zouden zij, uh, waardoor zouden zij vies worden, als de mens niet slaapt, niet slaapt nachts, dan, Verlaat hem de geest dan niet? En dan, waar vandaan komt dan, zou dan dat eh, onreine komen? Eh, Hassulam, de rechterkolom, de regel 6, De referentie van de Oud-Kouf, אינ בד 162.בegin de בורשאה זה יחולה doubled point.מישום צייפן שבורשא ש'אדם יESHAN רוחה בוריאך ממנון doubled point.מישום שבורשא ש'אדם יESHAN ובדת אפידים אפ in in the תהת, when the man's slept. Zijn roach, zijn geest, vervliegt van hem. Poreach betekent werkelijk vervliegt. Punt. Ruach Poreach achtshaa roach porreach mimenu, roach Negen. Veshura al yadava, o punt. O washaa en op, het, op in de tijd wanneer de geest, roeg, de regel acht, poréach mi vervliegt van hem. Ruach atum a dan, uh, doet zich de geest, onrede, onreine geest, voor hem, aan hem voor. Negen we shoralië daaf en rust uh, op zijn handen, om het aan en maakt hen onrein. Kijk nou, herinner je nog wat Yeshua had gezegd tegen zijn uh, naaste uh, leerlingen, ja, toen voor zijn overlevering, aan de klipoot, dat zij konden het niet verdragen, deze spanning, en zij sliepen, herinner je nog? En Jezus zei, waakt, waakt, s'nachts, maar zij konden het niet, en zij sliepen. En hij zei, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Negen naar de punt. Vasur levarech, tin bahen belonetje tilat jadaim. Vim tomar, im ken. Elf. In ei bayom shay no jeshan. Vei na ruach por mi menu. Twalf. hatum a ei noshuralav. zot. Dertin, kashen nechnaas levet ha-kisee, lo yivarech velo filumila achat, ad sherochets yedav. bal fucht kleine wortjes erbij, dat lakonike, taal van zoger maar hij maakt het allemaal, de vertaling vloeiend, let op. le Levareg, bij hen, belooft, niet je laat je daai, maar het is verboden om daarmee met die handen, vieze handen, onreine handen, euh, zegening te zeggen, uit te spreken zonder het wassen van de handen, wie hem tomar, en zou jij zeggen, hem kennen, die net zo is, elf, en hij bij hem schaam, en zie hier op de dag, wanneer hij niet slaapt, niet zou slapen, wij een rood mo porreeg me en de geest ver, verlaat, verliet, uh, vervliegt van hem niet, twaalf, vroegat u mij en de onreinige is rust, niet op hen, op die handen. O zot, en hij voegde daarbij toe, de laatste twee woorden in de regel twaalf, en desalniettemin, dertien, kashonichnaas, levet at kisse, wanneer hij een toilet een toalet binnenkomt, Loei warech, laat hem niet zegening uitspreken. We loei krabba tora, en laat hem niet in de torah lezen. Zelfs één, niet, zelfs geen woord. Zelfs niet één woord. Veertien. Atscherochets, je tot Totdat hij zijn handen gewassen zal hebben. We im vijftien. Tomar mi shum ein Hoe hen Kibama niet lachlachu. lag hoe. We en hen, mishum, shehen omdat zij vies zijn, zijn handen, dan moet je ze wassen. Ein Hoe het is niet zo, het is toch niet zo? Kibama niet. Niet lach, lach, want waarmee zouden zij, waardoor zouden zij vies worden? We keren terug naar boven, naar de regel 7 van de zoger zelf. Ot, kuf, ein gimel. 103 drie en zeventig. Ella voy alma. De lo maschgihin. Velo in de marejon. Acht. Velo Alma kaima alma. Let op wat je zegt. want dat Shimon zegt. En Rabbi Shimon zegt. Uh, when Rabbi Shimon speaks, that is not of Yeshua's project, that it is itself. Look, it's almost itself, it's almost the stage of the stages of the Mashiah. Look at the detail of Rabbi Shimon. Ela voilev ne'ar ba'mar vei is the demencen from the world. De the maar zij geen dat zij, dat dat zij niet uh, letten. Wel in en ze weten niet. niet de marejon um, en ze weten niet de de ir, de glory weten niet van de glorie van hun meester. Willo. Willo yadai acht, en zij weten niet alma kaima alma waarop de wereld staat. Punt. Acht na de punt. Ruha Chada it. Bachol sed alma. 9. Nee, de Sharia taman. Weet hani, mihahu, lachluha, utenufa. U Sharia, Shari, al inonats bain. de Yadavi de Barnes. Kijk wat hij zegt ons. Verder, kijk nou de mens, wat de mens moet, de mens voorzichtig moet zijn. Kijk nou wat je ons nu vertelt. Wat de mensen niet kennen, wat de mensen niet weten. Let op. Rucha gade id behol betk a kise. Een zekere geest is er in elke toilet van de wereld. Let op. Negen. De shariataman, die, dat die, welke geest daar rust op. Weid hanem agula luha. En die geest geniet van dat, van die viesigheid en van die fikaliën die daar zijn. Umiyad Share Alinona's en direct rustet die, rust die op de vingers van de handen van de mens. Dus de mens die van het toilet gebruik maakt, direct komt deze geest op hem en rust het op zijn handen. Zie wat hij ons nu zegt. Het is niet alleen wanneer de mens slaapt. Als een mens niet slaapt s nachts, maar die gaat wel naar de toilet, naar het toilet, dan nou, door het gebruik maken van het toilet, in het toilet, zelf de geest, onreine geest, direct komt op hen, op zijn vingers te rusten. Dat is het antwoord van Rabbi Shimon bar -yogai, tegen iemand tegen die mog dat mogelijke bezwaar, dat, dat iemand s nachts niet slaapt, dan hoe, dan, hoe komt hij dan aan die, dat onreine? Eh, Hassolam, de linker kolom, de regel 1, de referentie van de Oud, Kouf, Eind gingen. Honderd drie en Ela VOI LEVNEI wehule, enzovoort. So Double punt. Ela OI twee LAHEM hem, aulam. Ja Scheinam, mashgishim, twee nam, drie jodim, et kawotribunam. Wij jodim jod im al ma omed. Ela oilahemar hemar wij is aan hen aan de mensen van de wereld. Schijnam wij maghe hem die niet opleten, wij jodim jod im die niet zien en die niet weten, de glory van hun meester, van Hashem dus, drie, wij namen Jod-I, mahalam maar, en weten niet, waar de wereld op staat, vier naar de punt, kijk, kijk wat je zegt ons, en dan geef je dan ons, dat deze beschrijving van het, uh, de geest, die rust in elke toilet, Zie dat hij had gezegd ons? Dus niet alleen in het toilet dat, dat zo vies is, maar ook in het toilet die helemaal mooi, fijntjes verzorgd is en lekker ruikt heerlijk naar Chanel, Chanel nummer 5. Toch dat, ook dat daar in het toilet heerst rust daarop deze. און רי נחייסט, וטוב, פיר. הנה רוח אחד יש בכל בית כיסא שבעולם. השורה שם ונהנה מאותו הגואל זס והצוע, ומיד הוא שורה על אותן הצבעות, של האדם. Hier naar de tent. Hene, gaat zie hier. Een geest, een geest, een geest is er. Bacholbet in elk toilet dat in de wereld is. Dus er is geen uitzondering. Vijf. Hashurasham the rust darov daarover, de rust darop in elk toilet. When a nemi otohaguel and the gnit van de Fizigate Vatsoa and the ficalion zis. Umiyadhu Shuralutanitz Baot Ya Daw Shall Adam. And direct when you demands binekommen direct rust they op de op zijn vingers, op de vingers van de mens, op de vingers van de handen van de mens. Daarmee is deze mama. beëindigd. En nu beginnen we de volgende mama. Uh, wij gaan naar de regel 11 van in de zoger zelf en de tekst van de zoger in regel 11 daar staat het mamar gade bemoedai bemoedai welo jahiv l'misakni. Een zeer, zeer bijzonder, bijzonder in, uh, krachtige naam van deze mamar. Het is ook belangrijk, juist in deze tijd, wij zitten hier in Nederland aan de vooravond, de twee, of de vooravond eigenlijk, van de. Nee, we zitten in de, in de kerst. In de kerst, dus de vooravond van de kerst. Om dat te horen wat hij ons nu zegt. Let op. Maar maar de uit, de, het, de, het artikel van de uitspraak. Ga de bemoadaya. Um, hij die vreugde heeft. In feestdagen. Welo jahevle miskane en geef niet aan de armen. Regel 12. Ot kuf ein dalet. Battach rabbi shimon lamar. Koelman de hadei. Beinon moadia. Wel de volgende pagina de eerste regel. Lekucha brihu, agu ra satan Soneoto to katregle we le twei mi alma aku al aku misave le. Kijk nou hoe geweldig wat die ons nu vertelt. Kijk nou hoeveel we hebben te maken met onreine krachten, van alles dat um, ons uh, helpt ook bij de studie van Brit Gadascha, dat wij leren hier gedetailleerd dingen over onreine krachten, enzovoort. Kijk nou wat hij ons nu vertelt, vertelt in deze Mamar. Uh, Hasulam, de linker kolom, de regel 9, de referentie van de Oud, Kuf Ayn Dalet, 174. Padach Rabbi Shimon we ule dubbele punt. Patach Shimon et tim vamar. is sche sami Adim moadim veïnon oten elef leha kwa paruhu. Oto ra ayn, asatan, satan, sone oto. De twalif. U mastina lav, u Olam Kijk 9 na de dubbele punt. Patach Rabbi Shimon, Rabbi Shimon opende. 10. Waar amar, en zei. Misha Sameach Bamadin, wie vreugde heeft in de feestdagen, wee nunot en helkola kadoshburgo, maar geeft en geeft geen deel ervan. Aan de heilige gezegde zij. Othora ein, die, die het kwade oog heeft, de meester van het kwade oog, ha satan, so neo to, let op, haat hem, haat deze mens. Twaalf, umas to, en klacht hem aan, en brengt hem uh, voorbij deze wereld, dus uit deze wereld, punt. We komen uit zarot met Sarot, met en met hoeveel ellende, boven allende, boven, boven, boven alle ellende omringt hij hem, en met hoeveel ellende boven ellenden, dus veel, veel ellenden, omringt hij, omhult hij hem, de mens. Hij de mens dan met de ellende, met het al, met de ellende. Niveaus, verschillende lagen van de ellende, let op. 14. Bejura kwarnit baerla el. Vijftien. Ki Baklepot de volgende pagina, de Hasulam, de rechterkolom, de eerste regel. Dakar venukwa. Vazachar eigno kol kach ra kmo tvei hanukva. Vuhu eigno machshil b'nei adam l'shakerdri b'shma d'kutschabri hu eila ad rabba fir Ela sholo על מנת להשפיע נחת רוח פייף ליוצרו, רק בעירוף להנעת עצמו, שזה סוד זה על תלחם את לחם רע עין וגומר, אכול ושתה זה פן לחה wilibo liepo, imo, punt. De vorige pagina. De linker kolom, de regel 14. Bijuradvarim. De uitleg van woorden. Kwaar niet baerle, het is bovenal uitgelegd. Ja, in de oot. In de geeft ook toezakjes de referentie, waar het is. Oot. Samach het. In de oot 68. Ki eerst klipot, dat in de klipot zijn er, let op, het mannelijke en het vrouwelijke dakarven ook. De volgende pagina. Hasulam de rechterkolom de eerste regel. Waar Zachar een hoekelkaakhraak moe hanukva let op, en dat het mannelijke niet zo erg is als de nukva. Wého, een nomer schirb nee adamle shaker beschikken daarbouw. En hij doet, doet de mens strijken om, hij doet niet de mens strijken let op. Hij doet de mens niet struikelen in de naam uh, om uh, hem uh, te, te bedriegen in de naam van een kadosh Maar in tegendeel, hij wekt de mens op om met zwot te doen, we hebben dat ook geleerd. Het mannelijke Sidra zegt aan de man: Herinner je nog aan de mens hoe goed je bent? Jij bent een tzaddik. De? Jij bent gerechtvaardig. Kijk nou, jij bent een kanier. Herinner je nog hoe de Sidra Achra, mannelijk, mannelijke Sidra dat doet? Jij bent een geweldige kerel, en dan pakt je hem de mens aan zijn. Uh, met zijn listige woorden, pakt hij de mens toch wel in zijn. netten. Ela vier maar hij doet dat niet met zijverheid, om van het geven, om het aangename te doen aan zijn scheper. maar hij doet het met vermengd, met daarin met de wens, om te genieten voor zichzelf, dat is wat hij doet. dat is het geheim van wat geschreven staat in de Mishlei, in de spreuken van Salomo zes. Aertel, ga met lechem rein. Proef niet het brood van hem die uh, het kwade oog heeft. Wie het wie, uh, kwade, kwade oog heeft? De citraagra natuurlijk. We maar enzovoort. Achol, we shate, daar verder staat het in dat, dat is dan het vervolg van dat vers. Hij zegt jou, Achol, we shate, eet en drink, drink, eet en drink, zal hij jou zeggen. Het kwade oog, wil je bo, balimo, maar zijn, hand, zijn hart is niet met hem, dus hij zegt het, maar zijn hart wil heel iets anders. Hij wil jou pakken. Hij wil ontvangen voor you zichzelf. Kial al acht idee kach, zijn kwaanatole gespiele. Nimt zet ham iets waar nijken blijt, ham op blijt hawa weer, de heine belollev. Kijk al van feit acht, zijn kwaanatole gespiele dat zijn bedoeling. Intentie is niet omwille van het geven. Nimzet bleek dus dat de mitzwa, het voorschrift, is negende de regel negen, blietam, zonder smaak, oblihava, en zonder liefde, en ontzag, zonder ontzag, de nog dat wil zeggen, blolef, zonder hart. De regel tien, amnam. Kivan Shikwar, ma shak eta damler s'to Elef Yes lo koha harze le is davek imhan nu kwa Ditohuma Rabba Raba Shiikli para a dirtin Hamzajefek Bishma di Qutchabrihu. Was not nishmato, 14, geweldig, geweldig dat we dat herhalen, een klein stukje van wat we hebben daar geleerd. Amnam echter, de regel 10, adam omdat hij de mannelijke Sitra Achra heeft al aangetrokken door aangetrokken de mens in zijn netten, netwerken door list, door allerlei dingen, waarbij de mens is nu in zijn handen gekomen. Elf, ja, schlok dan heeft hij dan vervolgens de kracht, lees de weg in mijn om met zijn nukwa, met zijn vrouwelijke sitra agra, een zivouk te maken, met zijn vrouwelijke van de Tahumaraba van de grote afgrond. Scheidwale vlaklippara a, welke klippa, dat, dat is een kwade klippa, kwade en bittere klippa is. Dus echte, linkerkant, dat is dan de vrouwelijke klippa, die echte, kwade en, en, bittere kracht heeft, dert in het bishma, die vervalst. De naam van de Kadosh Baruch Voor de mens. Waaz het nishmato. En daarom. En dan haalt, haalt zij. De ziel van hem. Van de mens. Eruit. ayen sham Lees daar goed. Duidelijk we hebben dat geleerd. ja. Dus De, de mannelijke citraagra is is fijntjes, echt goed, uh, uh, een crimineel met um, witte kraag, met witte kraag, een crimineel, met een mooi uh, pak, met een stropdaas, een mooi overhemd, mooi Goed verzorgd, uiterlijk, maar een, maar een supercrimineel, crimineel, maar wel met fijne, fijn, mooie, integere manier. Om mens op deze manier uh, te vangen in zijn netten. En daarna breng je hem naar de noek wat die verschrikkelijk is. Echte heks is. En zij maakt dan korte metten met de mens. En dat is wat herinner je nog wat Jeshua had gezegd ons. Daarom, dus, dat is Jeshua had gezegd, dat, wij moet, dat de mens moet, eh, wanneer men jou slaat tegen de, link, de linkerlijn, de, re, de, rechterlijn, de rechterlijn, de rechterlijn, moet je ook de linkerlijn toekeren. Ja. Waarom? Want slaan tegen jouw rechterlijn, rechterwang, Rechterwang betekent slaan, tegen, slaan met die, de mannelijke citra agra, die slaat jou tegen de rechterwang. Het is nog niet zo erg. En als je, want als je dan, en dan moet je dan laten jou slaan, moet je dan als het ware gelaten reageren en niet uh, gefixeerd raken op zijn list, op zijn um, vertroeteling enzovoort. Want anders pakt hij jou en dan wordt het korte mette gedaan bij jou, met jou in de linkerkant. En daarom zegt hij dan, keer jouw linkerwang dan ook naar hem toe. Dus ook maak, ook verzet jezelf tegen, eh, als het ware, of maak jezelf onverzettelijk, als het ware, tegen die citra agra in de zin dat jij niet, gefixeerd raakt op de citra agra, maar ook in de linkerkant, betekent ook het vrouwelijke kant, de, aan de vrouwelijke kant, moet je ook dan gelaten, en waakzaam zijn, en gelaten zijn, en tegelijkertijd waakzaam zijn, om ook daar niet, uh, uh, te vallen in de handen van die, vrouwelijke van de noekwa, van de citra agra. 14. Wat ik vertel nu ook van Yeshua van de rechterkant, links, recht, rechterwand, linkerwand, ik vind het nergens. Ga naar de hele wereld, ga naar al die heilige, ga naar alles wat er, wat er in christelijke literatuur uh, voorhanden is. Laat staan welke andere dan literatuur bestaat dan over Yeshua, Jij zal het nergens vinden. Ook niet in de, de diepste kelders van de Vatikan. Wat ik aan jullie vertel. Want de tijd is gekomen. Om dat. Uh, direct. nieuw direct Uit te spreken in deze wereld. Omdat de dagen van. De komst van de Mashiach zijn. Uh, uh, gekomen. Aan de drempel. Staat Mashiach voor de hele mensheid, om de hele mensheid te ontwaken van uh, de slaap uh, en opwekken tot de, het koninkrijk der hemel. De veertien. We zijn Amro Satan, Satan, vijftien. En is het. oto, we katregle, we le zestien mi alma. Kia shilu i bamitsvot, bamitsvat simhat, jomtov, zeifentin. Sloe je lehas na nachat ruoch Kizenire Achtin achten mitoch shochel levadovej no mehene leoniim hineh neichentin achar kach misdaveg im anukwa sheloven hotel de reichel fiertin nadu we zijn Amro, dat is wat hij zo gezegd. Ahura Raeind, deze, die kwaad-oogige is, is dus deze clipa. Satan, Satan, Vijftien. Soneel haat hem, haat de mens. Welke mens? Deze mens die, die uh, op een feestdag. Eet en drinkt en geeft niet aan de arm. We kamen katergle en hij klacht hem aan. We salik leme alwe en haalt hem uit deze wereld. Zestien. Die harsje, ik Want nadat hij nadat hij hem deed, doet, nadat hij hem doet. Struikelen, nadat hij hem deed, struikelen in het voorschrift van Simchat Jomtof, let op, van de vreugde hebben in de Jomtof, er bestaat een mitzwa, een, een, een, een voorschrift om op een Jomtof, op een feestdag, vreugde te hebben, ja, blij zijn, vreugde hebben. En als de mens daar niet voorzichtig mee omgaat, maar vreed over, over, overmatig die kalkoen van de kerst, kerstkalkoen, overmatig, met oliebolen en alles, en geef niet aan de, aan de armen, dat wil, dat wil zeggen, niet let op Hashem, hij doet het alleen voor zijn eigen buik en niet omwille van Hashem. Dat betekent dat hij de armen niet, uh, armen ziet van zijn tafel, en niet laat hem ook mee eten. Schloei heel is als het roer dat, dat het vervullen van, dit, van dat voorschrift, om blij te zijn op een feestdag, dat het niet zou zijn, omwille van het doen, aangename doen aan de schepper, want hij pakte de mens dan daardoor in zijn, in zijn netten. Je uh, dus, want dat blijkt wel dat hij gepakt is. Dat het blijkt dus, het want dat blijkt uit het feit 18. She dat hij alleen eet. Wij noemen hem hela nim en laat niet armen meegenieten van zijn feestelijke maaltijd. Kijk nou hoe geweldig wat je ons nu vertelt. Hinejaharka, zie hier, dan vervolgens maakt hij zivoek met, met zijn noekwa, deze Satan maakt dan zivoek met den noekwa, niet nishmato en neemt, haalt de ziel van deze man uit. Dat is wat gebeurt er. En daarom, uh, met mate. Ook in de feestdagen met mate genieten, niet over, bo, over, over, over, over, uh, um, overdreven doen, genieten en veel vreden en niet geven aan de armen. Dat betekent niet uh, doen, niet geven omwille van, niet doen, dat doen niet omwille van het aangename doen aan Hashem.